11 uur, Dikter Hark met het NOS Journaal. De waterhoogte in de Maas in Limburg blijft stabiel. Dat melden de hulpdiensten en Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende regenval zakt het pijl van de Maas voorlopig niet verder. Volgens Rijkswaterstaat is het zelfs mogelijk dat op lager gelegen plaatsen het water iets gaat stijgen. Vanmiddag wordt bekeken of de maatregelen die eerder zijn genomen aangepast moeten worden. Het hoge water heeft inmiddels Roermond bereikt. Daar staan enkele straten en velden onder water.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 Toen de stembureaus opengingen, heerste er een feestelijke stemming. Er werd gezongen en met vlaggen gezwaaid. Het referendum duurt een week. De verwachting is dat de overgrote meerderheid van de Zuid-Soedanese voor onafhankelijkheid stemt. Die komt er als meer dan 50 voorstemt en als minimaal 60 van de kiezers een stem uitbrengt. Het referendum is de kern van het vredesakkoord dat in 2005 werd gestoten tussen het Arabische-Islamitische Noorden en het Christelijke Zuiden. Dat akkoord maakte een eind aan een jarenlange burgeroorlog. In Peking hebben sinds 1 januari ruim 215.000 mensen een kenteken aangevraagd. Maar slechts 1 op de 10 krijgt er één toegewezen. Peking heeft bepaald dat met ingang van dit jaar... maximaal 20.000 kentekens per maand, worden uitgegeven. En dat gaat via een loting. Dus dat wil zo het autobezit ontmoedigen... onder meer om de ernstige luchtvervuiling in te perken. Sinds vorig jaar is China de grootste afnemer van auto's. In 2010 kwamen er 800.000 nieuwe auto's in China bij...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 Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf het eerste deel van Astronomie in Nederland... waarin ooggetuigen vertellen over de opkomst en de bloei van de Nederlandse sterrenkunde. Ja, maar nu eerst het zwijgen van Lou de Jong. Dat is de titel van de televisiedocumentaire die aanstaande dinsdag wordt uitgezonden... en die is gemaakt door de kleindochter van Lou de Jong, Simonica de Jong, of Simonka de Jong herstel. Loe Jong kennen we natuurlijk allemaal als de historicus van de Tweede Wereldoorlog. Van al zijn dikke delen, als televisiepresentator van de bezetting in de jaren zestig. Allemaal dingen waar de film niet over gaat. Want de film gaat niet over de historicus Lou de Jong, maar over de Joodse Loe Jong... die direct na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog met zijn vrouw naar Engeland vluchtte, de oorlog overleefde. Dat in tegenstelling tot zijn ouders, zijn zus en zijn tweelingbroer die de oorlog niet zouden overleven. Rudy Jong heeft hier nooit veel over losgelaten, zelfs niet in zijn memoires als ik het wel heb. Zijn zoons, ook aan zijn zoons, de zoons van de tweelingbroer, ook aan de zoons van de tweelingbroer Sally die de oorlog wel overleefde, wilde hij maar weinig vertellen over hun vader en tot zijn dood in 2005 bleven de foto's en de brieven van de tweelingbroer zelfs verborgen. Ja, en in de documentaire gaat Simon Jong op zoek naar de oorzaken voor dit zwijgen van Loe de Jong. Ze volgt de zoons van Loes tweelingbroers Sally, Abel en Daan tijdens hun zoektocht naar informatie over hun vader. En ik heb Simon Jong nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Een film over je opa en dan met name over de zaken waar hij het zelf niet over wilde hebben. Waarom ja. wilde je die film juist maken? Ja, ik denk dat de aanleiding eigenlijk was dat ik hem zelf als kleindochter me altijd gefrustreerd voelde dat ik mijn grootvader nooit heb leren kennen. Het was een hele gesloten man, um, die ontzettende workaholic, die keihard kon werken, maar zeg maar in persoonlijke contact. Um, ja, dat voelde ik hem als mens eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Het was een, een soort oefening om hem zelf te leren kennen? Nou, dat was in ieder geval de aanleiding daarvoor. En toen vervolgens was het zo dat na zijn dood uh, zijn stiefdochter een ontdekking deed, namelijk dat hij uh, brieven en foto's had, uh, ja, eigenlijk verborgen gehouden. Denk ik. Zijn zonen denken dat hij het misschien vergeten is, maar hij had allerlei spullen van zijn tweelingbroer, hij had een ene eigen tweelingbroer Sally, en die heeft hij achtergehouden voor uh, de zonen van, uh, van Sally, die de oorlog dus wel hebben overleefd. En ik was eigenlijk zo ge, uh, ja, geraakt ook door hun verhaal. Zij zijn hun hele leven op zoek geweest naar meer informatie over hun ouders, die ze nooit gekend hebben. Want ze waren zelf uh, een babytje en twee jaar toen ze uh, onder onderdoken. En hun ouders hebben dus geprobeerd te vluchten en die vlucht is mislukt. En ze zij zijn dus, ja, na de oorlog was de aangewezen persoon die hun iets kon vertellen over hun ouders, was Lou. Uh, maar hij heeft dat altijd geweigerd en ze hebben echt heel vaak aangedrongen en altijd heeft hij gezegd van uh, laat het verleden rusten, wat nou ja toch wel een markante uitspraak is als, als je zelf historicus bent. Ja, En ja, ja dus pas, uh, pas na zijn dood bleek dus dat hij toch nog allerlei spullen had uh, van zijn tweelingbroer en uh, nou ja, dat was voor hun heel pijnlijk om dat te ontdekken. Ja. Zullen we even naar een kort fragment uit je film luisteren? Een fragment waarin een van de jongens, Abel, uh, vertelt over hoe oom Lou reageerde op vragen over zijn broer? Ja. Uh, Lou voelde zich ontzettend uh, ja, ongemakkelijk uh, als we iets vroegen. Rut heeft hem vooral, uh, mijn, mijn vrouw heeft het ontzettend vaak aan, aan Lou van alles en nog wat gevraagd. En dan... Uh, dan deed hij heel erg verveeld. En je kreeg uh, één lettergrepige antwoorden. En uh, hij liet duidelijk blijken dat hij dat liever niet had. En, uh, ja, hij had kennelijk zoveel uh, autoriteit. Dat, dat we dat eigenlijk uh, te veel hebben geaccepteerd: dat hij dat gewoon niet wou. Nou, jongen, je moet uh, in het heden leven. Je moet naar de toekomst kijken. Hij heeft zelfs een keer gezegd dat uh, geschiedenis eigenlijk helemaal geen, geen zin heeft. Ja. Je moet je niet met het verleden bezighouden. Ja. Richt je maar op de toekomst. Veel beter voor jou. Ja. Tja. En dat zei de man die zijn hele leven aan de geschiedenis wijde. Privé tegen familieleden. Ja. Ja. Simoka, heb jij hier een verklaring voor gevonden in je film? Uh, nou ja, het is natuurlijk heel moeilijk om met grote stelligheid te zeggen: van uh, zo zat het. Maar uh, kijk, ik denk zelf. En dat ik denk ook tijdens die zoetop to ben ik daar zelf achter gekomen dat hij gewoon zelf ook enorm uh, getekend was door die oorlog. En het feit dat hij uh, zijn, zijn eigen tweelingbroer in de oorlog verloor... en daar sinds hij nooit meer over heeft willen praten... Uh, dat dat wel iets zegt over het grote verdriet uh, wat daar achter schuil ging. En dat, hij, uh, ja, zelf, uh, dat het een soort onvermogen voor hem was om daarover te praten. En dat het dus makkelijker voor hem was... om met alle feitjes van de oorlog van anderen zich bezig te houden... maar op het moment dat het heel persoonlijk werd over zijn eigen familie... dat hij dat heel erg moeilijk vond. Ja, want dat is opvallend aan Lou de Jong natuurlijk. Er is altijd een, een zekere zakelijke, ambtelijke toon... ook als hij over de ergste dingen schrijft. En ja. ook in zijn memoirs, als ik me goed herinner... schrijft hij natuurlijk wel over die tweelingbroer... en over dat moment dat ze die vlucht naar Engeland uh, doen... en dat hij ja. het wel haalt. En Dat blijft allemaal een zekere opmerkelijke zakelijkheid... Uh, is, dat, is daar ooit iets aan veranderd? Ik bedoel, want, want toen hij ouder werd, uh, werd hij ook zich weer meer herbewust van zijn Joodse achtergrond. Uh, zeg, denkt iedereen altijd. Uh, is, is het altijd hetzelfde beleven? Altijd een trauma waar niet over te praten viel? Nooit enige beweging? Nou, hij heeft eigenlijk tot aan zijn dood er niet over gepraat. Ik bedoel, er zijn wel momenten uh, die ik zelf niet heb meegemaakt. Maar weer uh, een stiefzoon van hem, waar, waar die, uh, die met hem naar een Yad Vashem monument is geweest... waar hij ineens helemaal instortte en in tranen uitbarstte. Dus die emoties zaten wel ergens. Maar daarover praten, uh, dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Nee. Zou het schuldgevoel van uh, degene die overleefd heeft ook een rol kunnen spelen? Dat hoor je ook vaak. Ja, dat, dat zou kunnen. Het is wel zo dat er uh, ook in de film zit een in, interviewfragment, hij wordt geïnterviewd door Isra Meijer, die vraagt heel diep door, ook op uh, de jaloezie die Lou altijd voelde ten aanzien van zijn tweelingbroer. Ja, hij, vo, hij, hij voelde zich minder waardig ten opzichte van zijn tweelingbroer, hè? die was ja, altijd beter. Die was altijd slimmer, we ja. zaten altijd samen op de fossies en hij had altijd het gevoel dat Sally net iets beter was in de dingen. En uh, dat ja, die jaloezie is blijven voortleven, ook na de oorlog. Maar Isra vraagt dan ook aan hem van... ...maar voelde je dan misschien schuldig dat jij de oorlog wel had overleefd? En op dat moment ontkent hij dat. Dus, uh... Maar goed, ik denk dat dat schuldgevoel misschien ook het extra gecompliceerd heeft gemaakt. Even, de, sorry, die jaloezie het extra gecompliceerd heeft gemaakt... ...om na de oorlog tegenover de kinderen van Sally... ...daar openlijk over zijn tweelingbroer te praten. Ja. En vandaar dat pas na de oorlog, eh, of na zijn dood... allerlei informatie boven water is gekomen, zoals die brieven en ja, die precies. foto's. Ja. Goed. Simon Kadejong, eh, bedankt voor nu. Eh, dinsdagavond om tien voor elf op Nederland 2. Het Zwijgen van Louis de Jong. En eh, morgen op Radio 1 komt Simon Kadejong ook nog uitgebreid aan het woord... in het programma Kunststof. Zelfs vindt de mus een huis, o heer. Dat was de lievelingspsalm van Dominee Aritius Sibrandes Talma, antirevolutionair in hart en nieren, in 1908 minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, sociale wetgever zonder weerga en om met groen te spreken, staatsman en evangeliebeleider. Hij, die eens het kiesdistrict Dietjerkstra de deel met als centrum Berchem voor de antirevolutionaire partij in de Tweede Kamer vertegenwoordigde, heeft zaterdag in Berchem een borstbeeld gekregen dat onthuld werd door zijn dochter, mevrouw de Groot, Talma. En dat omdat het vijftig jaar geleden was... dat door zijn toedoen oude vandaag hun eerste ouderdomsrente konden krijgen. Voor hem die de sociaal zwakken bovenal ter harte gingen... klonk zaterdag, evenals bij zijn begrafenis in 1916... zijn lievelingspsalm, zelfs vindt de mus een huis, o heer. Ja, op 11 november... In 1963 was dat een verslag van de onthulling van het beeld... van de dominee Siep Talma langs de weg van Leeuwarden naar Drachten. En wij maar denken dat Drees de vader van alle oude vandagen was... Dan zeker dominee Talma 50 jaar eerder al de basis heeft gelegd... voor de sociale wetgeving van Drees, is helemaal vergeten. Als predikant en politicus geniet Siep Toma dan ook niet bekendheid... als zijn tijdgenoten Abraham Kuiper, Pieter Jelle Stroelstra of Domela Nieuwenhuis. Wellicht alleen wel bij de filatelisten onder onze luisteraars... want zijn portret staat op een postzegel van 5 cent uit 1936. Ja, maar het verhaal van deze rode dominee is vanaf heden aan de vergetelheid ontrukt. Want onlangs verscheen er een biografie. geschreven door Lammert de Hoop en Arno Bonnebroek. En Arno Bornebroek, welkom, is bij ons aangeschoven deze morgen. Arno, we horen steeds uh, rode dominee, sociale wetgever zonder weerga als staatsman, etc. Uh, we moeten vooral hem dankbaar zijn. Uh, dat beeld, uh, is dat door jullie biografie volledig bevestigd? Of valt er toch nog iets meer over te zeggen? Er valt wel iets meer over te zeggen. Nou, klopt het een <laughs> beetje, dat beeld. Uh, hij, hij, hij heeft natuurlijk uh, als eerste de, um, de, de ouderdomspensioen uh, ingevoerd. Dat is uh, van hem in 1913. Maar het is wat anders dan de, de staatspensioen die van Drees kwam. Want dat ja. was de staatspensioen voor iedereen... En wat uh, Talma wilde, die had helemaal geen behoefte aan een staatspensioen. Dat was uh, een soort van staatssocialisme. Waar, dat werd hem trouwens ook wel vaak verweten. Maar dat wilde hij zeker niet. Wat hij wilde was een soort van uitgesteld loon. Je moest gaan sparen... Mm -hmm. En dan als je 70 werd, dat was toen de tijd, uh, de grens, dan kon je geld gaan krijgen. Ja, maar wie dan... niet gespaard had, kreeg niks. Die kreeg dan niks, okay. nee. En het ging, het ging voornamelijk om, en het moest <laughs> wettelijk vastgelegd worden, en dat is het bijzondere aan, uh, aan Talma. Hij is de eerste die dat echt ook uh, wettelijk heeft vastgelegd, dat iedereen daaraan mee zou moeten doen. Nee. En het ging om uh, de arbeiders, het ging niet om middenstanders, het ging om mensen in, in de loondienst. Het was mm -hmm. echt dat de, de verarmde... Arbeiders, dat die loskwamen van staatshulp of van, uh, van een diaconaat van de kerk, uh, die moesten het doen. was eigenlijk juist tegenoverheidsbemoeienis. Dat was ja, ja, ja, dat ja, ja. ja, zo simpel. dat is het grote verschil weer met Drees, want die heeft echt een, een staatspresum. Ja, want, want de titel van jullie boek is Rode Dominee. Daar hebben ja. jullie ook kritiek op gekregen. Dit kwam ook al op onze website te staan, zelfs toen we dit aankondigden dat we dit gingen doen. Ik weet maar, niet wat voor kritiek is er uh, op de titel. Nou, uh, de, ja. Met betrekking tot rood, de rode dominees, dat waren de dominees in de SDAP. En deze man was een anti-revolutionair, die was toch heel erg tegen de revolutie. En uh, ook zeker uh, niet iemand die een echte maatschappelijke verandering wilde, zoals de Roden destijds wilden. Nee, maar goed, ja. is, is rood een, een exclusief begrip voor uh, links, voor, voor de socialisten? Dat vraag ik me af. Nee, kijk, hij is rood omdat hij... Die titel hebben we bedacht... Omdat hij de dominee is die zich voor de arbeiderszaak in heeft gezet. Nee, want ik, hij, ik... hij was daar zeer bij betrokken, ja. Uh -huh. Maar even terug nog, inderdaad. Ja. Nee, want inderdaad, de rode dominee is alleen Jacques Engels... En, en, en, en Willem Balling mogen die rood heten. En mag iedereen die christen is niet rood heten. kun je over inderdaad over, over discussiëren, beste luisteraars. De, maar... De, maar Vraag, een rare vraag wat, wat maakt hem dan progressief, wat maakt hem dan in zekere zin vooruitstrevend? Is het geen overheidspensioen, maar wel de overheid die wetgevend moet helpen regelen? Dus er is wel een zekere rol voor de overheid. Noodzakelijke wijs moet er iets komen, omdat op dat moment nog niet de instanties aanwezig waren... om. Uh, die uitkering, et cetera, te regelen. En daardoor kwam hij met een zekere invloed van de overheid. Onder andere via die raden van arbeid. Dat was een heel stelsel over het hele land mm -hmm. van ambtenaren... die zouden zorgen voor de uitvoering. Dat was een verre manier van ingrijpen in de samenleving. Ja, wat is rood aan hem? Um, hij had een betrokkenheid, een sociale bevlogenheid... bij de arbeiderszaak. Er waren veel te lange werktijden, te lage lonen... te slechte huisvesting, enzovoort, enzovoort. Hij heeft dat gezien als predikant in de plaatsen waar hij stond. Onder andere Vlissingen en ja. in Arnhem. En hij vond dat daar wat aan moest gebeuren. En hij raakte daarbij betrokken. Hij werd geïnspireerd door uh, Engelse christensocialisten als Maurice. Uh, hij ging naar het Christelijk Sociaal Congres. Hij ging zich bemoeien met een organisatie als Patrimonium, die er al ja, was. De, de Christelijke Vakbeweging. De Christelijke ja. Vakbeweging. Hij is ook de grondlegger geworden van het CNV. Hij heeft de maatschappij niet willen veranderen. Uh, maar deze grote. Maar wel socialer willen maken. Socialer willen maken, ja. En ja. deze grote betrokkenheid vanuit zijn christendom... bij die, uh, bij die vraagstelling maakt hem tot een rode dominee. Ja. Ja, maar le leverde ons? hem binnen zijn partij de AR, die partij van Kuiper... leverde hem dat geen problemen op? Veel, ja. ja. Maar ja, Kamer, want, want, want die, partij, die ja. partij is natuurlijk een partij waar niet alleen arbeiders bij zaten... alhoewel afhankelijk nog weinig omdat de meesten geen mm -hmm. kiesrecht hadden. Maar het was natuurlijk een partij die ook gerund werd door notabelen. Ja, het was echt een, in die zin een partij die een afspiegeling van het volk is. En die notabelen hadden niet direct uh, de behoefte om uh, al die dingen te doen voor die arbeiders. Die zagen daar wel een probleem, maar die hadden ook het 19e-eeuwse standpunt van... zo is het nu eenmaal, we leven in zo'n maatschappij, een standaardmaatschappij. Waarbij je hoge heren hebt en arbeiders. En als je wat kunt doen mag dat wel, maar het is meer filantropisch. En er is een staatshulp en je kunt er altijd naar de kerk gaan. Om daar nu echt als regering iets aan te gaan doen, uh, dat zagen ze niet direct zitten. En het is ook zijn eigen partij geweest die hem min of meer heeft laten vallen in het kabinet. Ja, want hij is op een gegeven moment minister geworden. Hij is minister geworden in 1918 in het kabinet Heemskerk... en heeft zich toen als een gek op deze sociale wetgeving gestot. Uh, invaliditeit, uh, ouderdom, ziektewet, uh, regelingen voor bakkers... als ze s'nachts niet uh, zouden moeten werken. Die bakkerswet is er nooit gekomen. En uh, steenhouderswet. Er waren allerlei wetten waar hij mee bezig was. Maar hij wilde dat in één groot systeem zetten. Ja. Maar wacht maar even. Het is dus zo, als ik je goed begrijp... het is niet zo dat hij alleen een ouderdoms pensioenregeling wilde. Hij was met een heel bouwwerk bezig. Ja, precies. En, en, wat, en wat moest het dan precies betekenen? Dat, wat, wat, wat voor ons... dat op verschillende terreinen de arbeiders beschermd zouden zijn. Uh, in geval van, nou ja, van, van ziekte, of invaliditeit, of uh, hmm. Nou ja, dus, alle die dingen die, die dus, kunnen gebeuren ja. bij een arbeidersproces... Dus, dus en waardoor je geen zekerheid hebt. Dus eindelijk de, de arbeiders beschermen tegen het hele ruwe, harde vorm van het kapitalisme. Ja, precies. Ja, maar ja, dat, en, en, en, dat, en, en het grote probleem was dat uh, je in die tijd twee issues hadden... die de partijen fundamenteel verdeelden. Tussen de partijen, maar ook binnen de partijen. Dat was het kiesrecht en dat was de sociale kwestie. En Talma is bevlogen, bezig gegaan om dat allemaal op te zetten, maar heeft geen uh, rekening gehouden... met de politieke gevoeligheden. Je moet dan heel voorzichtig manoeuvreren om de mens achter je te krijgen. Hij komt met het hele systeem de Kamer binnen... en nou ja, dan breekt de hel los, om het maar even populair te zeggen. Dan zeggen ze, ja, wat, wat, wat gaat hier gebeuren? Wat gaat de overheid doen? Overal mee bemoeien in elke provincie... met een raad van arbeid die dan gaat beslissen of iemand wel of niet... Uh, een uitkering gaat krijgen. En uh, dat is zo'n grote overheidsbemoeienis... in die toch nog liberale maatschappij. Conservatieve maatschappij. Dat ook de, de, de, de anti-revolutionaire partij... in twee uiteen viel en zei van... nou ja, daar beginnen we niet aan. En dan struikelt hij ook en gaat die hele wetgeving... op dan de, waar we hiermee begonnen... de uitkeringen aan zo'n 80.000 uh, arbeiders voor de AOW. Op dat na gaat het... Uh, niet door. Gaat het allemaal niet door. Nee. Dus hij, hij, heeft, op... hij heeft heel veel bedacht, maar, maar heel weinig gerealiseerd eigenlijk. Op dat moment concreet in zijn regeringsperiode heeft hij heel weinig uh, gerealiseerd. En dat hangt samen, naar mijn mening of naar onze mening, met het feit dat hij gewoon de politieke uh, kwaliteiten miste om zoiets voor elkaar te krijgen. Ja. De, de, de, hebben de Sociaaldemocraten de, die plannen van hem gebruikt, denk je? Uh, nou, de, de, de, Is de geest ervan terug te vinden in latere plannen van Drees en consorten? Nee, nee, nee. Want uh, wat ik net al zei, hm. die, die, die AOW of die, die staatspensioen, ja, dat, um, dat was alleen maar bedoeld voor een, een kleine groep ja. arbeiders. Uiteindelijk zijn het de 80.000 geweest nee, die. De maar nee, hele die die de, de regelingen maar, maar, allemaal maar, maar, maar op. Ja. ja, maar de regeling van Drees was natuurlijk een, een, echt meer een staatsgeoriënteerde Iedereen ongeacht achtergrond, of, of je wel of niet gewerkt hebt... krijgt uiteindelijk, als je maar in Nederland woont... volgens mij zelfs ook nog als je naar het buitenland gaat... die krijgt een AOW. Ja. Maar het heeft kennelijk te maken met een verschil in opvatting... die ongetwijfeld, als je theoloog bent, tot een, tot een manier van denken over God... en wat is je verantwoordelijkheid als mens op de aardbol... Uh, daar heeft het waarschijnlijk mee te maken. En, hey, is het dan eigenlijk gewoon doodsimpel een sociale vertaling van Talma. van het dat je als christen een goed rentmeesterschap uh, hoort te hebben. Ja, dat je de aarde goed hoort te uh, beheren. Uh, en dat uh, hoort dus ook bij de arbeidersklasse? Absoluut. Maar er is natuurlijk meer. Want er zijn ook een hoop christenen die dat niet gedaan hebben. Uh -huh. Precies. En daarin en de, is een de, de tijd de, de, vooruit de, natuurlijk. Uh, ja, nou, dat, dat, is, dat is typerend voor het christendom. Iedereen kan het op zijn eigen manier uitleggen of interpreteren. Althans, zo zie ik het christendom. Uh, er zijn natuurlijk een hoop mensen geweest die dit heel anders over dachten. Ja. En, en, en dat zie je ook in, in de latere jaren uh, met, met, met Talma. Hij wordt voortdurend gebruikt door die mensen... die op een gegeven moment een sociaal voelend iets uh, willen regelen. De hij, vakbeweging hij, die niet heeft hem als icoon. Ja, ja. Hij en gebruikt hij, hem altijd in de politieke strijd. Hij, hij, hij wordt gebruikt als het sociale gezicht van de christendemocratie. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Maar, maar wat is nou tijdens zijn leven zijn grootste verdienste geweest? Wat is nou het belangrijkste geweest wat hij wel bereikt heeft? Tja, um, ik denk toch, de grote bewustzijn dat er iets moet gebeuren. Die wetten, die, de ziektewet bijvoorbeeld is in 1930 wel ingevoerd. Um, er is een bewustzijn gekomen dat er veel moest gebeuren, ook bij de, bij de christenen. Ja, hij heeft het eerste zaadje in de, die, die, die, die gemeenschap van de ARP geplant. De ja. latere progressieve ja. ARP. Ja. Ja, ja. Dus, dat, dus dat lijkt mij toch... Nou, niet, niet alleen het eerste zaadje, Kuip heeft natuurlijk ook wat gedaan, dat moeten Ter correctie, wel even ja, bijgezegd worden. Het lijkt me toch ja, ja. Geen, geen, geen kleine verdienste, ja. eerlijk gezegd. Maar de mythe, Talma, gaat ook zover dat hij altijd aan het werk was, dat hij zich als het ware heeft doodgewerkt. Ja. Klopt dat? Vleggen ze uit hoe? Nou, of het klopt weet ik natuurlijk niet, want ik was er niet bij, dat is een beetje flauw, maar uh, dat, dat, dat zegt men. Maar uh, Gerritsen, de indoloog, die heeft hem in die tijd regelmatig bezocht en die ontkracht dat in een artikel en die zegt dat is helemaal niet waar, de man is gewoon ziek geworden, uh, had al wat ziekteverschijnselen en is op een natuurlijke manier gestorven. Uh, men heeft dit beeld gebruikt. Uh, mm -hmm. Daarmee werd voor de, de CNV Talma Martela. een martelaar. Hij heeft hei, zich ja. doodgewerkt voor de arbeiders. Precies, en dat past mooi bij dat het boegbeeld ja. van het uh, sociale gezicht van de... Christelijke ja, politiek. Ja, absoluut. Ja. Goed. Eh, Arno Bordenboek, bedankt voor je komst. Het boek heet, ik zal het nogmaals zeggen... De Rode Dominates uitgegeven bij uitgeverij Boom. En voor alle informatie over wat vandaag allemaal aan de orde geweest is... verwijs ik verder naar onze website www.omroep.nl-geschiedenis... en dan doorklikken naar OVT. En Marnix Koolhaas van die website praat ons nu nog even bij... over wat er op site en kanaal Geschiedenis24 nog meer te zien is. Marnix. Ja, goedemorgen Paul. Uh, wat hebben wij zowel op het uh, kanaal en de website? Uh, ook wij staan uitgebreid stil bij het uh, 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland. Uh, op het uh, themakanaal Geschiedenis 24 is uh, bijvoorbeeld straks om uh, 12 uur een uh, herhaling te zien van de documentaire De Duivel is Slim. Die. Uh, Hans Heijnen in 2005 voor de VPRO maakte over Urk en voornamelijk over de familie van Thiemen Hakvoort. Afgelopen donderdag werd, je hebt hem misschien gezien, de documentaire over het Urken-Mannenkoor van Kees Brouwer ook bij de VPRO uitgezonden. Dus wat dat betreft is er een hele innige band ontstaan tussen de VPRO en Urk. En het grappige is dat na aanleiding van die laatste documentaire van Kees Brouwer er zelfs een heuse bijbel is geschonken door het Urken-Mannenkoor aan de VPRO. Dus wie weet komen de puntjes er ook nog wel weer eens tussen... Uh, straks om uh, drie uur op het uh, themakanaal een aantal oude uitzendingen van het VPRO-programma Marco Polo... ...wat ooit een uh, standplaats Lelystad maakte uh, in uh, 1995. Een zesdelige serie over hoe het leven in Lelystad er in, in dat jaar uh, aan toe ging. En ook dat was toen al niet al een en al vrolijkheid in uh, het experiment... ...wat nooit helemaal geworden is, wat het uh, had wo moeten worden. Ten slotte nog om kwart over elf op uh, het themakanaal Geschiedenis 24. Verleden van Flevoland. Een serie die uh, ooit werd gemaakt over de Zwifterbandcultuur. De eeuwenoude cultuur uit de steentijd waar de, naam, de plaatsnaam Zwifterband vandaan komt. En waar ongelooflijk veel bekend is geworden over het leven op die destijds bewoonde zeebodem in Flevoland. Uh, nou... Nog een, twee allerlaatste documentaires die je online kan zien... Recht door zee van de NTS uit 1956... En Meerland om te leven, een polyfoon, gewoon film uit 1959, in kleur. Dat is uh, te zien via omroep.nl slash geschiedenis op het themakanaal Geschiedenis24. Oké, okay. niks tot volgende week. En dan nu het spoor terug met het eerste deel van Astronomie in Nederland. Ons land staat qua sterrenkunde op de derde plaats in de wereld... na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. En vandaag vertellen de nestors van de Nederlandse sterrenkunde Kees de Jager... en de vorige maand overleden Adriaan Blauw over de snelle ontwikkeling van de astronomische kennis sinds de jaren 30... de moeizame internationale onderhandelingen over raketten en satellieten... en over de schoonheid en geheimzinnigheid van het heelal. Samenstelling Martin Minkema, techniek Berry Kamer. S'morgens in alle voegte. Amsterdam-Oost, de Watergraafsmeer. Het is nog donker. Hoewel, erg donker wordt het hier eigenlijk nooit meer. Vanwege de lichtvervuiling. Ja, hier in het Watergraafsmeer. Dat is wat lichtvervuiling betreft de een na de slechtste plek in Nederland. Dit is Huib Henrichs. Hoogleraar sterrenkunde in Amsterdam. Het Centraal Station Amsterdam is het allerslechtste plek. Daar is zoveel uh, helderheid uh, s'nachts dat je bijna geen sterren kan zien. En uh, we zitten wat dat betreft heel erg ongunstig. En toch hier. En toch hier. Hendricks werkte bij het sterrenkundige instituut Anton Pannekoek, Vernoemd naar een van de grote Nederlandse astronomen van de 20e eeuw. Andere beroemde namen zijn Kaptein, De Sitter, Minnaert, Oort, Kuiper. En ik doe zeker tien andere tekort die ik niet noem. En ook Adriaan Blauw. Die in 1914 hier in de Watergraafsmeer is geboren en nog opgroeide. Als jongen werd blauw gegrepen... door de astronomieboeken van de Fransman Flammarion. Ja, ja, meerdere boeken van Flammarion. Met prachtige platen erin. Prachtig uitschoen. Een vertaling natuurlijk van het Franse werk. Die hebben mij aangespoord... om toen zelf ook een sterrenkijker te bouwen. Dat wil zeggen, ik kreeg dus een lens. Mijn ouders die hielpen me om die lens aan te schaffen. En dan eh, nam ik... Eh, een lange koperen buis en uh, een uh, microscoop, uh, oculair. En vanuit het balkon op onze woning in de watergasmeer kon ik dan de hemel bekijken. Op een maanloze nacht, als het mooi donker was... kon je dus de sterren helemaal goed bekijken. Kon je dus iets zien van een melkweg. Hè? En als de maan er was, dan kon je de maan goed bekijken dan zag je als het ware dat daar een andere wereld was, daar op die maan. Met bergen en dalen en schaduwen die je fantasie opwekte... dat daar een wereld was waar... Dat was een berglandschap waar je dan misschien ook wel zou kunnen lopen, laat ik het zo zeggen. Dus je zag daar een hele andere, maar niet vreselijk vreemde wereld. Maar, maar er was nog helemaal geen sprake van raketten? Er was nog, nog was absoluut ja. geen sprake van, van dat, er, dat er mensen zouden rondlopen? Daar droomde je zelfs niet van. Maar... En dat zag u vanaf dat balkonnetje in de Watergraafsmeer? Ja. Dat kon toen dus in Amsterdam? Ja. Vanaf dat balkonnetje? Nu zie je niks meer. Nee, nu zie je niks. Maar toen was de hemel nog donker genoeg. Want ik spreek nu dus van de jaren 1927, 1928 in die tijd. Maar juist hier, in de Watergraafsmeer... staat een gloednieuw sterrenobservatorium van het Anton Pannenkoek-instituut... op het dak van een al even nieuw universiteitsgebouw. Eh, het observatorium is nog niet helemaal klaar. Heb Hendricks richt uit hoe dat kan. Maar eh, we hebben al de eerste resultaten heel duidelijk eh, binnen. En eh, het is heel erg bemoedigend... En dat komt natuurlijk vanwege de enorme uh, geavanceerde apparatuur die er nu bestaat... om die lichtvervuiling voor een heel groot gedeelte te niet te doen. Te omzeilen, zeg maar. Je kijkt tussen de, uh, in de kleuren naar de hemel... waar de lichtvervuiling net geen, uh, heel weinig uh, licht uitstraalt. Dus dat oh, ja. lijkt alsof de hele hemelachtergrond toch donker is. Ja, Dat betekent wel dat je, dat je niet... Uh, naar boven kan kijken in het kleurenspectrum... waar de lichtvervuiling in zit zelf. Ja, daar, daar, dat ja, dat, dat is hopeloos. Dat blijft hopeloos. Ja. Maar nu, zoals het nu uitziet, hè, kun je weer net zoals naar de hemel kijken... zoals Adrian Blauw dat uh, met zijn telescoop in 1927 kon. Ja, ik heb het met hem daarover gesproken. En uh, dat vond hij natuurlijk heel erg leuk. En hij gaf natuurlijk ook wel uh, aan dat dit is niet de beste plek is om een sterrenwacht te bouwen. Nee, ik hou hem hard vast in de toekomst dat ze dan allemaal LED-verlichting willen aanbrengen. Dat, uh, dan is uh, deze techniek met filters ook niet meer mogelijk. Oh nee? Het zou verschrikkelijk zijn, ja. Nee, dus je dat ziet, zou Er zit misschien een tijdelijk, een tijdelijk gat in de, in de richtvervuiling. Misschien, misschien, ja. ja. Oh, jammer zou dat zijn. Dat zou verschrikkelijk zijn, ja. Ik moet zeggen, als ik naar de sterrenfoto's kijk... die in de gangen aan de wand hangen... en die afgelopen tijd vanaf dit dak zijn genomen... van een afstandje zouden zo foto's van de Hubble-telescoop kunnen zijn zo mooi... Met kleurige nevels, spiralen, sterrenhopen. En op al die foto's kijk je rechtstreeks de geschiedenis in. Honderden, duizenden jaren. Waarbij vergeleken de geschiedenis van de Nederlandse astronomie van de afgelopen eeuw echt vlakbij is. Geen eens gisteren of een uur geleden. Nee, niet meer dan een oogwenk in het verleden. Intussen, in de jaren 30, aan de andere kant van de wereld... in het Indische Surabaya, woonde Kees de Jager, geboren in 1921. En zijn latere vrouw, Doetie Rinks, woonde als meisje vlakbij. We ontmoetten elkaar voor het eerst op school. Ik kwam uit Holland, waar mijn vader met verlof was geweest. En daar zag ik een feintje. En dat was mijn aanstaande echtgenoot... En dan ging ik s'avonds wel eens naar de overkant op bezoek. En dan liep Kees daar rond, vaak met de boek... dat hele grote, dikke boek van Flammarion onder zijn arm. Flammarion, de wonderbouw des hemels. Met hele mooie platen. Hele mooie, echt van die ouderwetse platen, hè. Ja, uh, van de reiziger zwervend langs de oevers van het IJ... staar op de puinhopen van Amsterdam. Dan denk je, oh, gaat het ook nog eens gebeuren... Ja, en het laatste mensenpaar in de ijzige kou... want dat was het einde van het heelal. Daar dus zag je een stel. De menselijke maat werd er helemaal in verwerkt. Ook nog in verwerkt. Alles werd er in verwerkt. Heel veel, de, de romantiek die droop er vanaf. En ik vond het schitterend allemaal, schitterend. En toen ik op de, la, op de HBS was in Surabaya... toen kwam er een vriendje naar me toe... en die zei, ik weet waar het middelpunt van het heelal is. Kom maar mee. Nou, op een avond gingen wij met, met twee vriendjes. Met z'n drieën gingen we op de fiets naar buiten de stad. En daar stonden we met de stad achter ons. En voor ons een alang allangveld En in de verte een klein dorpje met een paar lichtjes. En de geluiden van zo'n zo zo dorpje. En toen zag je die overweldigende sterren helemaal boven je hoofd. En toen zei het vriendje, moet je kijken. Wees op een groepje sterren. Dat is het middelpunt van het heelal. Hij had ongelijk hoor, maar ik was zo onder de indruk. Ik vond het zo prachtig. Vlak voor de oorlog kwamen Kees de Jager en Duty Rings onafhankelijk van elkaar naar Nederland. De Jager tekende zich in voor astronomie in Utrecht. Nou, toen zei men hospita: en als je nou de namen van al die sterren weet, dan ben je toch uitgestudeerd. Wat weet wat, wat je nog meer? Dat was een beetje de. Ja, dat, dat was het idee, hè? Ja. ja, daar ben je toch gewoon mee klaar. Ik vond het wel leuk, want ik vond het zelf. Ik het interesseerde mij dus ook. Want ik had toen al nou mijn spreekbeurt gehouden over een nieuwe theorie over het ontstaan van de maan. Oh ja? In Den Haag? En? was dat? Ik was in Den Haag op een, een leraresopleiding. En moest ik op een gegeven moment een spreekbeurt houden. En dat had ik gedaan over een nieuwe theorie over het ontstaan van de maan. En die theorie was? dat de maan ontstaan was door een inslag van een planetoïde... of een uh, komeet misschien, maar in ieder geval een stuk puin dus van de aarde... wat losgelaten was van de aarde. En wat vond u van die theorie? Die theorie van die botsing. Toen moest ik hard lachen. Ik zei, nou, daar, daar hoef je niks van te geloven. hoor. Dat is... Zo ging dat niet, hoor. Ik, in mijn wijsheid dacht ik dat ik het beter wist... Wat blijkt, in de loop van de laatste jaren, de laatste tien jaar... hebben ze niet nieuwe berekeningen uitgevoerd. We weten zoveel meer dan toen. Het moet toch zo'n botsing zijn geweest. De theorie klopt, waarschijnlijk. Ja, ja, het, theorie. Geen, geen komeet. Niet die komeet van jou. Maar het moet een heel toch een vrij grote planeet zijn geweest. Bijna zo groot als Mars. En dat. die, die op de aarde is ingeramd. Ja, ingeramd. En dat verbaast me. Daarom... Ja, ik geloof die theorie wel, de berekeningen zijn goed, en toch denk ik, hoe is het mogelijk? Er gebeuren toch dingen in die we vroeger voor onmogelijk gehouden zouden hebben en steeds komen weer nieuwe ontdekkingen bij. Nederland was voor de oorlog al een groot astronomieland. Hoe kan dat nou met onze grijze dichte bewolking? Is het een erfenis van onze zeevaart... waardoor we op de sterren moesten leren navigeren? Of komt het door de inspirerende leermeesters... zoals de eerder genoemde Jacobus Kaptein... die de zuidelijke sterrenhemel in kaart bracht? Of uh, Marcel Minnaert... die baanbrekend onderzoek deed naar het licht van sterren... waarvan je kan afmeten waaruit ze bestaan en hoe oud ze zijn? En dan natuurlijk Jan Hendrik Oort... die had aangewezen waar ons zonnestelsel in de melkweg staat. Niet in het midden maar in een van de spiralen eromheen, ergens aan het randje. Het is nu juist 60 jaar geleden dat paus Leo XIII de romerijke gedachten is... de Vaticaanse sterrenwacht heeft gesticht. Ideaal was zijn ligging in de Vaticaanse tuin. In ieder geval zaten en zitten Nederlandse astronomen overal ter wereld. En vaak als directeur van grote telescopen. Zoals bij de Sterrenwacht van het Vaticaan. Ja, ook de Paus heeft een Sterrenwacht. De Utrechtse astronoom Henny Lamers legt uit hoe dat zo kwam. Ja, de Paus die. Uh, in. in, in uh, wat was het? Uh, 1880 of daaromtrent. Heeft de Paus besloten dat het Vaticaan dus een eigen Sterrenwacht moest hebben? En de reden daarvoor was eigenlijk heel simpel. Uh, de paus was er dus zo zat dat iedereen nog steeds dacht... dat de katholieke kerk maar achterlijk was. Want dat, dat proces tegen Galilei, dat, dat, dat achtervallende is nog steeds. En om te laten zien dat ook de, de kerk geïnteresseerd was in de wetenschap... dat was de reden dat de paus toen heeft gezegd... dat, dat het vaticaan ook een eigen sterrenwacht moest hebben. Zo is dat begonnen. En dat was, uh, Pater Stijn was een van de, directeuren ervan, een van de eerste directeuren daarvan. En het was een Nederlander, ja, dat klopt. Ja, een Nederlander. Ja, ja doel der nieuwe sterrenwacht zal niet alleen zijn de bevordering die edele wetenschap, welke meer dan andere profane wetenschappen den geest des mensen opheft tot de beschouwing van het hemelse, maar voor alles de bevordering van het grote doel dat wij van het begin van ons pontificaat voortdurend en bij iedere gelegenheid door woord, door geschrift, door daad hebben nagestreefd: aan te tonen. Dat de kerk en haar opperherders de ware en degelijke wetenschap, zowel de profane als de gewijde, niet alleen niet haten, maar ze van harte liefhebben en naar vermogen trachten te bevorderen. Ik heb je gezegd. Tot de oorlog bestond alleen optische astronomie: dat wat je met het oog kunt zien door gewone ouderwetse telescopen. Maar in de jaren 40 werd ontdekt dat er ook radiogolven uit het heelal komen. Waarin je van alles kan aflezen. En een andere technische sprong in die oorlog zou het venster op het heelal nog veel groter maken. Kees de Jager zat in de oorlog omgedoken. benen in Sonnenborg, de Utrechtse sterrenwacht op het Bolwerk. Waar hij zijn studie stiekem kon vervolgen. Met Hans Hubenet, mijn onderduikvriend, gingen we af en toe naar de Betuwe. Uh, om aardappelen bij de boeren, want de hongerwinter was aanstaande. En toen zagen we af en toe, als het helder weer was... van die witte uh, rookstrepen, dampstrepen omhoog gaan. Zo recht omhoog. En daar snapten we niks van. En tot ik een Rotterdammer tegenkwam, die ook op aardappelen uit was... en die zei, ja, dat zijn dingen... Die schieten de Duitsers omhoog en die vliegen dan over de Noordzee en die bombardeerden Engeland. En toen keek ik hem aan en ik zei: Jongen, je moet niet alles geloven wat ze hier vertellen. Hoe kan dat nou? Een soort raket, het soort raket was, werd, werd geen gebruikt. Dat kende je niet, nee, dat kende je niet. Dat hier, dat die, dat die V-2, het later had begrepen van de V-2's en de bombardementen, het waren verschrikkelijke dingen eigenlijk. En toen kwam al heel gauw daarna dat de Amerikanen hadden, stel Duitsers naar Amerika weten te halen. En die begonnen ook V2's na te maken. Maar dan gedeeltelijk ook voor wetenschappelijk onderzoek. Ik heb begrepen ook dat Gerard Kuiper... Ja. De, de beroemde Nederlandse astronoom van de Kuipergordel... die de Kuipergordel ja, ja. heeft ontdekt dat hij ook bij dat Amerikaanse team zat... dat uh, Duitse wetenschappers naar Amerika moesten halen. Ja, en bij, en vlak na de oorlog, juli 1945, dus de oorlog was net voorbij. Toen kwam opeens een heel stel Amerikanen bij ons... in, in uniform, op de sterrenwacht. Ja, Geert Kuiper woonde in Amerika toen al heel lang. Kuiper zat toen al, al tien jaar in Amerika, ruim tien jaar in Amerika. En daar was Kuiper ook bij, de astronoom Kuiper. Nou, die hebben toen mee kennis gemaakt... En hij vertelde niet waarvoor hij in Europa was, maar het bleek... hij was bij dat team dat de Duitse geheimen moest zien te pakken te krijgen... voordat de Russen ze in handen hadden. Want dat was ook weer... Toen begon al de strijd tussen Amerikanen en Russen... over de, de Duitse geestelijke bezittingen. En onder andere werd daar ook... Eh, von Braun werd gepakt, of gepakt, hoe dan ook. Over, die ging, moest mee naar Amerika... Het licht dat door de dampkring heen dringt, is maar een klein beetje van alle straling. Er is ook nog UV-licht, röntgenstraling, gammastraling. En die kan je alleen in de ruimte opvangen, niet op aarde. Vandaar dat raketten nodig zijn. Henny Lamers heeft veel ruimteonderzoek gedaan, maar maakte 50 jaar geleden als student nog net de tijd mee dat er nauwelijks informatie kon worden gewonnen van buiten de dampkring. Uh, ik, ik, ik vergelijk het wel eens met een bioloog. Stel dat je een bioloog zou hebben die, uh, die, die door het oerwoud loopt... en die wil gaan onderzoeken wat er in het oerwoud, oerwoud zit. En die bioloog die heeft, het, heeft de nadeel dat hij maar 10 centimeter hoog kan kijken. Hij kan niet verder naar boven kijken. Nou, Dan ziet hij alle andere kleine beestjes die hij kan zien. Maar van de grote beesten ziet hij niks anders dan een, de voetafdruk of, of een paar klauwen... En dan kan hij wel bedenken, nou dan moet er kennelijk zitten nog een heel groot beest wat ik niet kan zien. En zo is het eigenlijk ook met de sterrenkunde als je op de aarde blijft en niet boven de wolken kunt komen. Dan zie je maar een heel klein stukje van het, alle straling die wordt uitgezonden. Dus een groot gedeelte zie je niet en dan moet je er maar naar gissen. Voordat die uh, raketten en die uh, uh, satellieten werden gelanceerd wist je dat er nog een heleboel te ontdekken viel. Uh, maar je wist niet wat je zou ontdekken. Uh, dus dat was heel bijzonder. Ik weet nog dat ik in het begin de, be, betrokken was... bij de allereerste metingen van ultraviolet licht van de sterren. En toen ontdekte men al heel snel... Wat dus niet door de Dampkring heen komt, oh, he. dan, dus, dus, dus, hoe, kwam, hoe kwamen jullie aan deze, die gegevens? Die allereerste gegevens die kwamen van een raket-experiment... wat in Amerika was gelanceerd... en waar een, een, een heel klein telescoopje en een cameraatje in zat... die dan het licht uh, analyseerde... Die, die, die foto's maakte van de sterrenbeeld Orion in ultraviolet licht. Heel even maar. Heel eventjes, een minuut of vier, vijf. En dan kwam die, dan kwam die raket weer naar beneden. Dat was, nee. was geen satelliet, nee? Nee, dat was geen satelliet. Dat, dat, dat was een raket en die kwam dan naar beneden aan een parachute. En dan, en dan, en dan moest je naar de hand in de woestijn van White Sands... want dat was het moest je dan gaan zoeken naar het restant van die... naar stuk wat neergekomen was... en naar de fotocamera, de fotocassette uithalen... en dan, uh, en, en, en dan zien wat, er nou, wat, wat er nou een ultraviolet hoe de hemel aan het ultraviolet uitzag. Eind jaren 50 liep Rusland voorop. Dit geluid is wereldberoemd. De piepjes van de Sputnik, de eerste satelliet. Gelanceerd door de Russen in oktober 1957. De Amerikanen konden niet achterblijven met ruimteonderzoek. En ook de Europeanen verenigden zich voor een eigen ruimtevaartprogramma. Kees de Jager vertegenwoordigde Nederland in Europees verband. En nu ga ik terug naar het allereerste begin van het... Uh... Europese ruimteonderzoek. Daar kwamen dus delegaties uit allerlei landen bij elkaar. En toen ging het erom dat Europa zou ook een raket bouwen... om een satelliet in de baan te brengen. Goed, toen zeiden de Engelsen... wij hebben een grote basisraket, die kunnen wij bouwen. De Blue Streak. Oh, toen zeiden de Fransen... wij hebben ook een raket, die kan als tweede trap komen, de Veronique... En toen zeiden de Duitsers, wij hebben ook wel een beetje ervaring met raketten. Ja. <laughs> maar het was, het was nog niet zo lang na de oorlog. Ja, dat mochten ze niet. Nou, er werd een beetje, beetje, beetje misprijzend. Over. Maar ja, de Duitsers mochten de, de derde trap bouwen. En een klein dan, raketje. Een klein raketje, oh, ja. daar bovenop. Hè? Ja. Uh, goed, en dan, dan moet er satelliet in komen. Toen zeiden de Italianen en wij bouwen de satelliet. Prachtig. Toen zeiden de Belgen: en wij bouwen het grondstation. om de baan van dat ding waar te nemen. de gegevens, wat is dat niet op te vangen? Toen hadden wij nog niks in Holland, in Nederland. Toen zeiden wij: wij bouwen de. wij willen de telemetrie verzorgen. Dat is het gegevens, de elektronica. om die gegevens, het gepiep naar beneden te zenden. Uh, toen zei de Italiaanse delegatie. onder leiding van een generaal, generaal Sigersa die niks van ruimteonderzoek wist, maar die door de regering... daar als leider van de delegatie was benoemd. De generaal zei, nee, wij doen die telemetrie. De Italianen wilden ook de telemetrie In die satelliet, ja. Die, ja. Die, iedereen de satelliet die satelliet zelf ook de telemetrie? Zat in die, ook, dat hoorde in die satelliet. Oh. En wij bouwen dan die telemetrie. En toen zeiden we, daar hebben wij in Nederland niks. Wij willen die telemetrie bouwen. Nou, dat was een hele, hele ruzie en een hele discussie. Dat duurde de hele dag door. En toen werd de vergadering aan het eind van de dag gesloten. De volgende dag weer verder. En toen werd er nog eens nagepraat. En toen werd gezegd, ja, Nederland krijgt de telemetrie. Italianen de satelliet, de Nederlanders de telemetrie. Goed, toen uh, ja, dan was, de zaak weer, was de zaak beklonken en toen gingen we daarna nog een glaasje wijn drinken op de goede afkomst. En toen kwam die Italiaanse generaal naar ingenieur Marx toe, dat was de Nederlandse delegatieleider. En die zei: Marx, dan moeten we toch eens zeggen: We hebben het al die tijd over die telemetrie gehad. Wat is dat eigenlijk? hij wist niet waar hij het over had maar hij, het ging puur om het, om het, het trots. trots het ging er puur om het, om het hebben om het zo, zoveel mogelijk voor Italië te verwerven wat het ook was, dat maakt niet uit maar die, die, die, die teneur die speelde toch wel erg in Europa in die tijd, elk land vocht ja, misschien is het nog wel zo maar elk land vocht voor zijn eigen standje en wilde zoveel mogelijk binnenhalen van wat er zo gebeurde Begin jaren 70 werd Adrian Blauw, die belangrijk onderzoek had gedaan naar wegloopsterren en de geboorte van zware sterren, directeur van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht en hielp mee aan de bouw van de enorme Europese telescopen in Chili. Later, in 1976, werd hij president van de Internationale Astronomische Unie. En de Internationale Unie is eigenlijk de, de samenbundeling. Van sterrenkundigen over de hele wereld. Die Unie nu zat met een groot oud probleem. China was in 1961 namelijk boos weggelopen omdat de Amerikanen Taiwan hadden toegelaten tot de Unie. Dat was een beetje een beetje lelijk streek van de Amerikanen. En Blauw probeerde jarenlang en met alle macht de Chinezen terug te krijgen. Uiteindelijk gaven die iets toe, namelijk door naar het jaarlijks mondiaal congres te komen in 1979 georganiseerd in Montreal. Die voorzitter van hun delegatie... die kende ik van een eerdere gelegenheid. Toen dacht ik ook oh gelukkig... dat is Chang, die ken ik toch van... Voor... en Chang kende mij ook nog. Ik zat dus tegenover die Chang... mijn oude vriend, maar ook mijn opposant... en hij was zeer formeel. Op het moment dat ik ze, dan veranderde die man in de formele figuur... die het hoofd was van de delegatie. Je zag dat die astronomen die in die Chinese delegatie zaten... die zaten daar eigenlijk om met mij te praten. Maar die wisten dat een paar zalen verder... de allerinteressantste dingen van de moderne sterrenkunde werden gepresenteerd. Waar ze 25 jaar... Stolken waren wat, nee, ja, ja, Ja. Dus die zaten daar eigenlijk... Uh die zaten op hete kolen om ook te horen wat er gebeurde. En ik weet nog, er was één dame bij En die zei, meneer Blauw, ik ga maar weer een beetje luisteren. Op een bepaald moment had ze tranen in oog Zo blij was ze dat ze weer nieuwe dingen had gehoord. En eh, zo was er nog één. Dus uiteindelijk zat ik daar soms alleen met meneer Chang mijn oude vrienden, en die politieke figuur... Die, die bleef er altijd bij, natuurlijk. Die ja. alles in de gaten ja, hield. Ja. Maar het ging toch ook maar over één ding, eigenlijk? Nou, dat dat ze niet konden, dus, dus, dus waar heb je dan tien dagen over? Nou, het begon mij meer en meer duidelijk te worden... dat waar het eigenlijk op aankwam, was eigenlijk maar één ding. De wereld moet zien dat er maar één China is. Dat was hun standpunt meneer Blauw, u kunt nog zoveel vertellen, maar wil u niet vergeten... er is maar één China. En als u daar Taiwan als lid hebt... en daar de rest van de Volksrepubliek, dan heb u twee China's. Dus nooit acceptabel. En de oplossing is geworden dat in de ledenlijst kom je tegen het woord China. En achter het China ging een streepje naar rechtsboven, naar de afdeling met het Secretariaat op Purple Mountain Nanking Observatory en de Chinese astronomische vereniging. En een streepje naar beneden. Afdeling Sterrenkunde. Gevestigd in Taipei, Taiwan. Dus het werd, het werd gewoon, zeg maar, een, een splitsing daarachter die naam gezit. Ja, een splitsing achter die naam. Oh, ja. Maar beide onder. Acculade van het grote China. Dus dit, dit was de oplossing die zo achteraf zo vreselijk simpel is. Geen dikke documenten met ondertekening, niks daarvan. Adrian Blauw was dus een goed diplomaat. En diplomatie is een talent dat je vaker ziet onder astronomen. Kunnen astronomen misschien goed rehabiliteren? En die lamers. Ja, ik denk dat dat een, dat een uh, heel, heel waar is. Het, het feit dat je het, het onderzoek van de hemel, dat maakt je. Uh, ja, dat maakt je deemoedig om het maar zo te zeggen. Je weet dat het de, de, de, de zon is maar één van de honderd miljard sterren van ons melkweerstelsel. En er is de zon er is een volstrekt on, onbenullig sterretje daarbij. En er zijn ook veel miljarden melkwegstelsels. Ja, en er zijn miljarden melkweerstelsels. En dus in ons is één van de honderden miljarden sterren is dat zonnetje, volstrekt onbelangrijk. En dat draait dan een heel klein bolletje bij de aarde, en dat stelt natuurlijk helemaal niks voor. Dus het maakt je wel. Uh, het, Sterker, dan zet je wel op je, op je plaats. Hè? Je, wordt niet, je wordt er niet hoogmoedig van, laat ik het zo, zo maar zeggen. En met dat in gedachte heeft Kees de Jager nog een mooi voorbeeld. Ja, eh, ik was dus in de Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek... lid van een commissie van vijf man. Een Duitser, een Zweed, een Fransman, een Engelsman en ik. Die advies moesten geven over, voor de Europese ruimteonderzoek. Wat voor satellieten, wat voor raketten enzovoort. En daartoe waren we, zeg maar, elke twee, drie weken kwamen we in Parijs bij elkaar. En er was een vergadering van één dag, soms voor twee dagen. En ze zaten op een avond op de Champs-Élysées nog een beetje na te babbelen. We waren allemaal van de generatie die begin volwassen was in de oorlog. Dus op een gegeven moment vroegen we aan uh, de Engelsman Harry wat deed jij eigenlijk in de oorlog? Hij zei, nou, ik was bij het bombercommand. Gewoon, moest je Duitsland bombarderen? Nee, nee, nee, ik, ik zat in Gibraltar. Wat valt daar nou te bombarderen? Hij zei, ja, de ingang tot de Middellandse Zee. We moesten nagaan dat er geen Duitse duikboten binnenvoeren. En als we zo'n duikboot in de smissen hadden... dan gingen we achteraan met onze bommenwerper... en dan gooiden we diepzeebommen en dan probeerden we het kapot te krijgen. Eén keer zegt hij, hebben we wel twee weken lang moeten jagen op zo'n onderzeeër... Twee weken, en toen waren we hem kwijt. En of we hem nou geraakt hebben, zegt hij, ik weet het nog niet. En toen zei onze Duitser, Harry, wanneer was dat? Nou, zei Harry, dat weet ik wel. Begin maart 1943. En toen zei de Lust, onze Duitse vriend, helemaal wit weggetrokken. Harry, je hebt me niet geraakt. Nou, we waren doodstil, hè? doodstil. Hij zat in die duikboot. En toen vertelde Lust zijn verhaal hoe ze in die duikboot zaten. Elke keer een bom, dan weer ver en dan weer dichterbij. En dat ze zeiden, de volgende is raak. We zijn de jongens, we zijn er geweest. En dan was het toch weer verdwenen weer. En dan moesten ze naar boven om weer lucht te halen en, enzovoorts. En weer onderduiken. Het was een, een avond die ik nooit zal vergeten. En, en er hing een sfeer over die avond. Onvoorstelbaar. Wij waren bezig Europa op te bouwen. Ja. Een, deeltje van, een klein deeltje van Europa, maar voor ons een belangrijk deel van Europa. De Europese samenwerking. Nooit meer oorlog. En dan waren er die twee die achter elkaar aangezeten hebben. De een die de ander heeft willen doden. We hebben ook niet veel meer gezegd. We zaten ons aan tafel nog een beetje. Ik ging weg en ik keek ik nog eens om. En daar stonden Harry en Rijmar tegenover elkaar. Armen op elkaar schouder. Ja, diep ontroerend. Ja, zoiets verruimt de blik. En daar hoef je niet specifiek astronoom voor te zijn. Maar tot slot weer Adriaan Blauw. Die kort van deze opname is overleden op 96-jarige leeftijd. Hij had een blik op het heelal die wel heel bijzonder is. Een manier van kijken die misschien uniek was. die hij hier heel duidelijk en mooi weet over te brengen. Als volgt. Ik denk dat ik dat wel goed me kan herinneren uit die eerste jaren. Dat ik wist uit de boeken die ik gelezen had, dat de sterren op heel verschillende afstand van ons staan. En ik denk dat ik toen al keek en dacht in drie dimensies. Maar als je dat doet, dan denk je dus die sterren staan dichtbij. En die sterren staan ver af. Maar dan ga je ineens denken aan het nog verdere. Dan denk je aan, als ik daar nou voorbij ben... die zwakke sterren waarvan ik de afstand weet... er zijn er nog weer meer sterren. Hè? Dus dat besef dat daar iets drie was... dat herinner ik me heel goed... En dat denk in die drie dimensies, is dat gebleven? Ja, dat is altijd zo gebleven. Dat raak je niet meer kwijt. Als ik zo'n zo mooie sterrenhemel zou zien... zoals ik nu pas geleden in Chili weer heb gezien... dan is dat voor mij niet een vlak met mooie lichtjes erin. Dan is dat voor mij iets waarvan ik weet... als ik tussen die sterren doorkijk... dan kijk ik in dieper en dieper en dieper en dieper... En dieper. Daar, daar is een wereld, ja, een grote onbekende wereld... voorbij die lekkersje. Die, die, dus het is heel duidelijk driedimensionaal, Maar dat is toch wel erg fascinerend, hoor. Dat je, dat je, dat je die geheimzinnigheid van die hele verre wereld... Die, die, die kijkt je aan, om zo te zeggen. En dan verlang je ook om daar meer van te weten... Dit was het eerste deel van Astronomie in Nederland... met dank aan Maarten Roos en Henny Lamers. Volgende week in deel 2 gaat het over de radioastronomie. En wilt u van dit tweeluik een cd bestellen... maak dan 7,50 euro over naar Giro 444600... van de VP in Hilversum onder vermelding van Astronomie. Dus 7,50 naar Giro 444600... van de VP onder vermelde Astronomie. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van... Deze aflevering van OVT, een programma van Michal Citroen, Astrid Nauta, Hans Olink, Annelies de Koning, Matthijs Deen, Laura Stek, Jos Palm en Paul van der Gaag. Straks na het lange nieuws deze week, geen perstribune met Govert van Brakel, maar langs de lijn en dat vanwege het EK-schaatsen wat momenteel in het Italiaanse collabo wordt gehouden. Wij zijn er volgende week weer, nog een prettige zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Instituut Itzeda presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Het was precies of God haar zo vasthield en ik mocht dat bijwonen. En op een gegeven moment kwam ze helemaal niet meer terug en ook haar telefoonnummer werkte niet meer. Straks komen de familieleden voor het afscheid nemen. Blijft u maar even rechtop zitten, dan poets ik het bloed van u hoor. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur, heet ik u van harte welkom vandaag om kwart over zes in Instituut Itsel. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.